4.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De problemen met de kerncentrale Fukushima 1 in het noordoosten van Japan lijken alleen maar groter te worden. Een derde kernreactor op het complex kan niet meer worden gekoeld. Daardoor dreigt de reactor oververhit te raken en kan er een nieuwe explosie ontstaan. Er wordt nog altijd geprobeerd om de drie probleemreactoren met zeewater te koelen, maar dat is een lastige operatie. Afgelopen nacht was er een tweede explosie in de kerncentrale Fukushima 1. Daarbij raakten elf medewerkers van de centrale gewond. Het zijn zeven medewerkers en vier militairen. De Japanse autoriteiten hebben tegen het internationale atoomagentschap gezegd dat het metalen omhulsel van de reactor nog intact is. Er zou geen radioactieve straling vrijkomen. Het meldpunt Discriminatie Internet heeft aangifte gedaan tegen voormalig advocaat Jeroen de K... vanwege antisemitisme en holocaustontkenning. Hij zou de grootste bron van jodenhaat zijn op het Nederlands gedeelte van internet. De aangifte heeft betrekking op 87 artikelen op drie verschillende websites van de K. Het CD deed vorige week al aangifte tegen hem... wegens antisemitische opmerkingen over minister Rosenthal... en het vertonen van de nazi-propagandafilm De Eeuwige Jude. De ex-advocaat is al eens voordeeld geweest... voor het stalken van toenmalig premier Balkenende. De marine van India heeft in de Arabische Zee 61 piraten opgepakt. Ze hadden een vissersboot uit Mozambique gekaapt. De 13 bemanningsleden zijn gered. De piraten kwamen uit Somalië of Jemen. Het was dit jaar al de derde grote actie van de Indiase marine tegen de piraterij. In totaal zijn er bijna 100 piraten opgepakt... Somalische piraten hebben na drie maanden een begaal schip met 26 bemanningsleden laten gaan. Over de vrijlating is lang onderhandeld met de eigenaar. Hij wil niet zeggen of er losgeld is betaald. Het weer, eerst bewolkt en wat lichte regen. Vanmiddag ook opklaringen en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 ...van natuurlijk net afgelopen, maar bij deze plaats zou je zeggen... ...het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. En zo je hand een beetje rondom deze plaats van de trams. Jorden de Disco Classics Party. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het 5 over 3. Welkom bij u twee van dit programma. En daarin gaan we het volgende doen. Uh, ja, luisteraars. Uiteraard om half vier de evenementenagenda... ...en om kwart voor vier, rond de klok van kwart, vier, kwart voor vier... ...de filmagenda van Circa Zandvoort. De afgelopen week was het natuurlijk gigantisch, hè, die première van Goze Vrouwen. Goze vrouwen mooi, hè. Dat was al ruim voor de tijd uitverkocht. Toen Dat samen er... gedaan met uh, Café Nuf. Gigantisch. En daar een live optreden van Mick Harren. En ook, ja, nee, dat was helemaal geweldig. Uh, Oké, okay, dat rond de klok van kwart voor vier. Uh, rond de klok van kwart voor vijf hopelijk hebben we daar tijd voor het gedicht van de week. We gaan natuurlijk zometeen snel over naar AFC SV Zandvoort. Daar is voor ons Joop van Nes voor het live verslag van deze voetbalwedstrijd. En het laatste uur natuurlijk nog van allerlei soorten sportnieuws. En nieuws vanaf het circuit en van de Formule 1 Golf. Uh, Louis van Gaal nieuws. Dus uh, luisteraars, voldoende reden om te blijven luisteren. Meteen naar het volgende plaatje Joop van Nes. Amsterdam. Oh. Oh. Van uh, lekkere muziek van Chic, de Le Freak. We gaan snel over naar Amsterdam, want de voetbalwedstrijd van vanmiddag is inmiddels in volle gang. Jan Fresh voor de wedstrijd van vanmiddag: AFC tegen SV Zandvoort. Ja, inderdaad. Goedemiddag. Goedemiddag, Hier en Luidenstars. Uiteraard Het is een heel raar tijdstip van begin. De AFC speelt altijd zijn thuiswedstrijd vanaf kort voor drie. En de rest van de competitie doet het om half drie. Waarom ze dat doet, belagde en niemand kon het mij wat vertellen. Ze zijn altijd uh, eigenwijs, hè, die jongens. Ja. Nou ja, Amsterdam is een klein beetje. Uh, nou. uh, Valt best wel mee. Ja, toch? Uh, maar goed, van uh, voor weer niet compleet. Bodefette is er niet. Dus Joris Smit staat weer... Uh, Onder de lat eh, Remco Rolle is nog steeds niet. Het is toch wel een behoorlijk blessure dat die jongen heeft gekregen. Het schijnt dat hij weer terug was aan het trainen. De training weer in dat bijbeengebeuren weer schoten en nou, hij is dus weer niet bij. Zandvoort eh, dat, uh, dat uh, de laatste tijd goed speelde, dat hebben we ge gemerkt, wonnen regelmatig. En met name in die tweede, tweede periode-titel staat Zandvoort nog steeds bovenaan. Deze wedstrijd, echter, die vandaag gespeeld wordt, is voor de ...derde periode, die voor de tweede periode... ...die wordt ingehaald op 2 april... ...en dan gaat het tussen... Dan ...moet ik even kijken, want ik ga geen onzin gaan lopen vertellen... ...het gaat tussen SW Zandvoort en ASC... ...die staan alle twee 18 wedstrijden gespeeld... ...Zandvoort heeft... Uh, ...8 wedstrijden gespeeld, Zandvoort heeft... ...18 punten... ...en ASC 16... Uh, nou moet, uh, de derde staat Monnikendam en de uh, zesde staat Overbos. Dat is belangrijk, want op 2 april speelt Zandvoort uit tegen Monnikendam. Monnikendam kan geen periodekampioen meer worden, dat is uitgesloten. Evenals uh, Overbos, en daar moet AFC naartoe. En tussen die twee teams gaat het op 2 april. Als Zandvoort 1 punt haalt, zeg ik dat goed, nee. als Zandvoort uh, wint, dan heeft Zandvoort de periodetitel. Uh, met A.C. en Zandvoort niet of speelt Zandvoort gelijk, dan is het het gemiddelde wat gaat tellen en dat is voor AFC aanmerkelijk beter, want die hebben de plus 16 in die periode en Zandvoort plus 3 um, dus het is uh, spannend, Zandvoort moet, uh, moet vandaag in ieder geval winnen voor, voor de plaats op de, op de ranglijst die uh, staan op dit moment vijfde en dat is uh, weer wat hoger dan een week of twee geleden toen ze weer eigenlijk of weer in een vrije val terecht waren gekomen nu zijn ze weer naar boven toe gekomen twee wedstrijden maar gaan gewonnen, erg belangrijk het belangrijk natuurlijk. En uh, ja, Stamford heeft op dit moment het beter van het spel. Harder, moet ik zeggen. Tot een minuut of drie, vier geleden toen jullie mij net inbelden. Toen uh, ja, was er een gat in de verdediging en niemand reageerde erop. Een hele lange spits van uh, AAC kreeg de bal en schoof die langs George Smit, die er absoluut niets aan kon doen. En Stamford derhalve met 1-0 achter staat. Uh, dat is de stand op dit moment. We hebben nog te spelen nou, ja, iets meer dan een kwartier. Dus uh, misschien dat er nog voor rust iets kan gebeuren. Want Sanford speelt uh, wat meer op de helft van uh, AFC. En dat is natuurlijk al wachten. Maar dat weten we met sport. Nou voor rust komen we zeker nog een keer bij je terug Joop. Dankjewel ja. voor dit moment. En die Archies gaan we voor jou draaien. Hier is Sugar okay, Sugar. Well. Lekker hè? Sugar. Ja lekker. got it. Dus juist van Jan Fidesz, live vanuit Amsterdam. We spelen vandaag tegen AFC en de stand daarvoor RFS Alfort is 1-0. Dus 1-0 achter. Maar laten we hopen dat we dat in het komende kwartier nog goed kunnen maken en dan gewoon met een gelijk spelletje de rust in kunnen gaan en dan in de tweede helft keihard toeslaan natuurlijk Albert-Jan. Keihard toeslaan. De wens is de vader van ge de, de gedachte. Dat dacht ik ook. Louis Van der Meij, hij is inmiddels uh, aangeschoven. Want we gaan het natuurlijk hebben over Biljarten. Bill als we Louis zeggen, dan hebben we een biljartbal uh, in ons hoofd. Nou, ik voel maar als bal. <laughs> ja, oké. Okay. Goedemiddag, nou, middag, Louis. Welkom, Goedemiddag. Welkom in de studio. Uh, we gaan het hebben over de twintigste. Volgende week zaterdag. Ja, volgende week zaterdag hebben we bij Café Oomstee... een uh, hartstikke leuk toernooi. Het is het Annoncee toernooi. Dat is voor uh, heel veel mensen een uh, vreemd begrip. Ik zal het even uitleggen, kort. Het is de, de bedoeling dat je van elke spelsoort Dus we hebben een band stoten, We hebben uh, één banden, twee banden, drie banden. Los en direct. Dat je daar een aantal punten van maakt. En dat is het toernooi dus. Het wordt waarschijnlijk een koppeltoernooi Dus je speelt met twee mensen. En het is de bedoeling dat je ongeveer dertig van die verschillende figuren moet maken. Binnen 25 beurten. Want er is ook een limit aan verbonden. Het heet annonceren. Het is dus annonceren. Dus als je ook aan stoot bent, moet je ook gaan zeggen wat je gaat doen. Dus wat ga je doen? Een éénband, band, een twee band, een drie band, onlossen. Het is niet zomaar raak een bal stoten van, oh, het is nu twee banden. Nee, je moet van tevoren, voordat je stoot, moet je dus gaan zeggen wat je gaat doen. Oké, okay, en het is dus ook de bedoeling dat je al, alle, alle soorten stoten in die 25 minuten doet. Dus als je op een gegeven moment alles, ik noem wat, 10 uh, over rood zou spelen. Hè? Ja, dat, dus, dat kan ook. Je moet er ook een paar over rood. Maar goed, je moet die anderen ook ja, spelen. Ja, je moet ze allemaal. Je moet zeggen, maar het is een uh, formuliertje. Er staan vijf vakjes op, je moet vijf lossen, vijf drie bonders. En die moet je gewoon, dat hele formulier moet je vol zien te krijgen binnen 25 stoten. Dat is heel pittig, maar het is mogelijk. Dat is niks voor, uh, voor uh, zo'n... Het zo is voor beginnelingen. Uh, het is recreatie, Bridger. ach Bridger moet mee. biljartter als ik is dat natuurlijk niet te doen. Maar je moet wel een enige van goede huizen komen. Ja, je moet wel een beetje kunnen, kunnen biljarten, ja. Maar we, gaan ook, we hebben natuurlijk wat mindere biljarten en wat sterkere. Dus we ja. gaan de teams op sterkte samenstellen. Dus een, een sterker speel met een wat mindere. Dat iedereen eigenlijk evenveel kans heeft. Louis, even een vraagje aan je tussendoor. Van hoeveel actieve biljarters hebben we in Zandvoort? Hoeveel? Nou, ik denk toch gauw een uh, mannetje, 50, 60. Oké, okay, dus een leuke club. Dat is een leuke club, dus uh, ik hoop dat er heel veel mee gaan doen. En zo'n toernooi, hoeveel mensen kunnen aan zo'n toernooi uh, deelnemen? Wij willen zaterdag ongeveer 16 tot 20 personen hebben, want het is op één dag. En in één dag, anders wordt het een beetje een heel lang verhaal. Ja. Je speelt voorrondes, eh, halve finale, finale, dus het wordt eh, best een lange zit. En ik neem aan dat de inschrijving inmiddels begonnen is hiervoor? Ja, de inschrijving, je kan je inschrijven bij uh, Café Oomstee en uh, aan de Zeestraat, aan de bar, dus het is heel simpel. Oké, okay, hebben jullie al veel inschrijvingen? Ja, we hebben zeker al um, 10, 12 mensen. Dus we kunnen er nogal wat mensen bij hebben. Okay. Nog even een vraagje over die, die spelregels. Goed, een, een betere biljarter met een wat mindere biljarter. Er zijn wedstrijdvormen dat er ook een soort handicapverrekening... Hè? Als je een competitie speelt is een handicapverrekening. Dat is bij dit, deze spelvorm volgens mij niet aan de nee, orde. Nee, dat is geen handicapverrekening. Nee. We gaan het echt uh, puur op sterkte van de mensen doen. Dus we hebben zeg maar 6, 7 heel goede biljarters in ja. onze groep zitten. En we 7 wat mindere. Nou, die koppelen we aan elkaar... Dus dan krijg je qua sterkte krijg je, uh, echt uh, evenredig uh, ja, kwaliteit. Oké. Okay. Zaterdag 20 ste vanaf hoe laat nogmaals? 1 uur beginnen we. 1 uur en dat, ja, dat loopt natuurlijk helemaal. Tot een uur of 9 uh, avonds oh, denk, denk ik. ik. Goed. Inschrijving is nog open aan de bar. Ja. Oké, okay, dus uh, biljarters onder, onder de Zandvoorters, meld u aan. Want volgende week zaterdag het grote toernooi. Uh, vanaf 1 uur, Annoncé toernooi, vanaf 1 uur in Café Oomsd. Klopt okay, het? Dat klopt helemaal. Bedankt voor je komst en we, zien je zo meteen, we horen je zometeen nog ja, even zo terug. Ja, we hebben we iets verrassends. Ja, we gaan weer uh, praten over biljarten, maar dan weer ergens anders. <laughs> ja, we zullen, ja, ja, uiteraard. En Ron Brouwers zal daarbij ook aanwezig zijn. En we zeggen niet waar het gaat plaatsvinden. Nee, ik zal nee. niet weten. Verrassing. Verrassing. The play for today. Oh, but I'm.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 We zagen het juist op uh, televisie al met jou. Een geweldige overwinning voor Bob de Jong op de 10 kilometer. Weer Wordt een reuze. 12.48 12... gereden geloof ik. Even overhoofd, 12.48. Geweldige tijd natuurlijk op die uh, nieuwe baan daar. En uh, zilver vanmorgen al uh, door Irene Wust. Nou, geel, zijn lekker bezig? En dat zal morgen ons brengen in de, in de team pursuit. En op de, nou 500, kilometer, 500 meter hebben we niet veel te zoeken. Maar goed, uh, dat was Panel met Gold. Heel veel voor uh, Bob de Jong en de andere schaatsers die daar allemaal goud winnen. Hè? Dat gaat lekker dan voor Nederland, jammer, jammer van die disqualificatie van één van de drie. Ja, jij ja, ja, ja, twee, drie ja. gaat. Nee, is uh, een beetje spijtig. Zo dadelijk gaan we naar Joffrey's, naar dit plaatje. Wat jij altijd zegt, Albert Jan, als ik een plaat van Carol Emerald ga draaien. Ja. Elke week weer, hè? Weet je, weet je wat hij dan zegt? Is dat mensen alweer beter? <laughs> Daar word je toch niet goed van. joh de Carol Holt met de single uh, Stak. We gaan snel over voor het slot van de eerste helft naar Jan Verness in Amsterdam. AFC Amsterdam, daar spelen we tegen. SV Sanford, ja. daar hebben we het over natuurlijk. En uh, we verlieten hier met een 1-0 achterstand. Is er al ja, verandering in gekomen? Nee, want dan heb ik je wel gebeld, dat weet je. Oké. Okay. Er is helaas nog geen, geen verandering gekomen. En... Uh, sterker nog, er zijn een paar blessures geweest. Dus het zal wel even een paar minuten bijgeteld worden. Er wordt behoorlijk met de elleboog gewerkt. Met name in de kopduels. Uh, Michel de Haan kreeg een behoorlijk elleboogstoot Binnen de 16 meter gebied. Schijnt de wenst niet de bal op de tip te leggen. Sterker nog, hij vleut van de Haan. Die uh, toen geblesseerd bleef liggen. Logisch. Als je een elleboog in je gezicht krijgt. Dat is niet prettig uiteraard. En zojuist uh, de nummer 10, de Christian. Uh, uit de bos van uh, AFC. De man die het doelpunt maakte. Die... Uh, Ging ook een luchtdubel aan, wel en die kreeg toen ook een elleboog in zijn gezicht ja, en die bleef ook liggen. Goed, dat zijn dus blessures die, uh, die worden bijgeteld en Zandvoort is nu in balbezit voor een vrije schop op de helft van AFC. Um, even kijken, John Keur gaat zich daarmee bemoeien, speelde nu op de linkerkant van het veld, voor Zandvoort uitgezien. En uh, ja, kom op, uh, Keur, een uur is te lang. Hij zegt dat zijn tegenstanders te dicht bij de bal staat. ik geloof er niet, zal is zo'n 9 meter zijn. Daar die bal komen. Hoog voor, de, voor het doel. Dat is, daar kan niemand bij komen van Zandvoort. En dat was daar even kijken. Michel de Aan, die daar overheen trapte eigenlijk. En dus AFC kan uit gaan verdedigen. Op dezelfde kant als waar kun je net zojuist de, de vrije schop heeft genomen. En er eh, wordt vrij gemakkelijk de vrije man gevonden door AFC. Dat nog steeds in bal bezit is. Maar nog steeds nu pas eigenlijk op de helft van Zandvoort is gekomen. AFC nog steeds. Terug naar die. wordt die bal uitgehaald. Zandvoort verdedigt de veel. Op dit moment... Dus de bal die kan niet door en dat gaat tegen de scheidsrechter. dat mag. Dat, uh, ja, Men zegt dus een dood voorwerp, de scheidsrechter, <laughs> Dat is je welis, weliswaar niet. En dan gaat gewoon uh, uh, Ronald Carlos, naar Michael Keil. Keil, Max Aardenwerk. Aardewerk nu met de bal in de voetprobeerde zijn tegenstander te passeren. De tweede tegenstander speelt hij eigenlijk Carlos uh, terug aan. Carlos naar uh, Lemmonds, Bas Lennons. Kan hij erbij komen? Ja, kan er net erbij komen. Kan absoluut geen zuiver passen of geven. En vanavond is de bal weer kwijt. En dan gaat daar nu weer een duel tussen Lemmonds en uh, Uiterbos. En dat wint Uiterbos vrij gemakkelijk. De ASC gaat nu in aanval. Een uh, snelle speler daar, een snelle spits. En uh, die laat zich niet vallen. Ja, zegt de ook, laat zich gewoon vallen. Het gebeurde 5 meter bij mij vandaan. En uh, de bal rolt over de achterlijn. Waardoor uh, Zandvoort de bal vanaf de 5 meter in het veld mag gaan brengen. Even kijken wie dat... Uh, dat gaat natuurlijk de kippen doen, denk ik. Ja, hij gaat dat zelf doen. En het spel dus ligt nog even stil, want de bal is ver weggerold. Bijna de sloot in, daar hadden we nog lang moeten wachten. En uh, Joris Schmid gaat nu de bal op de plaats weg om uit te kunnen gaan nemen. Dat doet u nu naar nou, Max Aardenberg, die speelt op de, linkerkant van het, op de rechterkant van het Sanfordse veld. Gaat de bal diep komen, gaat via, niet via de voet, dat dacht ik te zien. Maar uh, Max Aardenberg speelt de bal zelf over de zijlijn. A.C. mag die bal gaan ingooien. En uh, de scheidsrechter die keurt de plek goed waar dat gebeurt, volgens mij was het ergens anders, maar goed, dat geeft niet. Uh, nog steeds een AFC, een balbezit, probeert daar uh, aardwerk te, te passeren. Lukt niet, blijft de bal aan de voet houden, blijft goed kijken ook naar de bal trouwens aardwerk. en die uh, is nu ervan verlost. Nog steeds een AFC, bal, een balbezit. Een AFC speelt mooi rond, over diverse schijven gaat die bal, en dat is, ja, dat is toch het betere. Dan heb je in ieder geval die bal, die ben je zelf in de proef. Dat is een pas. maar niemand bij kan komen, alleen je rutsfiet, en die gaat die bal ingooien naar... Weg daar. Even kijken, het lijkt op Berg. Ja, gaan kan er niet bij komen. En dat is toch daar uh, Mol. Die probeerde daar die bal in inter een interceptie te leggen. Dat lukte net niet. Want de AFC is nog steeds in balbezit. Mag nu gaan ingooien. Ter hoogte van de middellijn. En dan uh, gaat het wel verder op de helft van Zandvoort. Nu, Zandvoort dan in balbezit. Jonkeur, Keur. Waarom in de blind weg die bal? En niemand van Zandvoort kan er dan ook aankomen. Het is de AFC op zijn eigen helft die de bal nu kan rondspelen. Terug naar de keeper en gaat bouwen aan een nieuwe aanval. De keeper die uh, maakt geen haast, die uh, ruikt de T, bij wijze van spreken en heeft die bal nog steeds daar liggen. Zodat nu eindelijk naar zijn uh, linkse uh, achter spelen en die, hij krijgt er net zo hard weer terug. Dan kan er iemand van Zandvoort bij komen? Inderdaad! Het is oude, bijna het daar in de receptie, net niet. De keeper van uh, AFC kon het nog net pakken, anders het zou maar 1-1 gestaan, vlak voor rust. Maar dat is nu niet het geval, het is nog steeds 1-0 voor AFC. Dat nu uh, het Zandvoort op de linkerkant speelt, AFC, uh, uit een bos, die speelt de bal terug. Er is een heleboel ruimte op het middenveld voor AC om die bal naar voren te gaan brengen. Dat gaat er nu gebeuren. In twee. Inderdaad, in een 1 maar Jonke trapt daar netje. Die trept die bal naar de buitenkant. AC moet gooien. Een metertje of, nou dat zal het zijn, 5-6 vanaf de cornervlag. Op het helft van SV Zandvoort. De bal uh, ligt hier op een klein heuveltje. Die moet dus even gehaald worden. Oh, hij is onder het net doorgegaan. Dat is wel helemaal leuk. Ja, het gaat uh, nu... Uh... Ja, dan moet er toch iemand die bal gaan halen. Dat is nu eindelijk gebeurd. Nu hij moet helemaal omlopen om die bal in te kunnen gaan nemen. Dan gaat dan ook nu uh, de uh, speler van ARC Het Veld weer om te gaan gooien. Dat gaat het eventjes, uh, even duren. Ja, nou, hij loopt een uh, door. Oké, okay, prima. Nu gaat hij gooien? Nee, nog steeds niet. Dan geef ik veel beweging voorin in bij, bij ARC. En dan is hij de bal kwijt, inderdaad. Wordt teruggespeeld. Gaat hij hem voorzitten? Nee. Het is hier Maurice Mol, die loopt te verdedigen. Dat ben ik van de Oort, van de Oort, naar mol terug. Mol probeert langs te gaan. Hij krijgt, uh, oh, hij krijgt hem zomaar mee. Ik geloof niet dat die scheidszetter gelijk heeft. Want ja, hij speelt zelf de bal over die zijlijn. De scheidszetter is een overtuiging dat een van de is nog met de voet aan heeft gezeten. Dus Sam voor het gaan gooien. En het is nu Bas Lemmens die dit gaat doen. Lemmons. Die gooit. Even kijken, naar. Uh, Michael Kuil. Kuil kan er niet bij komen. Dus ook een, hij speelt tegen een speler die half ook op groter is en dat is toch ook moeilijk spelen. Dan gaat hij gaat nu via voet van de AFC over de zijlijn, zult het mag gaan gooien op driekwart van het veld, zeg maar. De gunstige kant voor Zandvoort. Dit was Bas neemt een aanloop. Bas kan heel ver gooien, dat doet hij dan ook naar ja, AFC. Maar die tot te wild weg, via Max Aardewerk komt hij bij, Maurice is Mol terecht? Mol. Heeft die bal een controle? Nee, nou, niet helemaal. Hij komt naar Billy Fisher. Billy Fisher gaat proberen. En dan is hij aan langs te gaan. En hij zal steeds een bal doen. Ga naar die achterlijn. Gaat die voorzitten? Inderdaad. Maar vier voet van AFC gaat die bal over de achterlijn. Salford mag het nog even naar corner gaan nemen. De bal moet eerst gehaald worden. En uh, er is ook nog een blessurebehandeling. Goed, heren, ik denk dat we beter maar even terug gaan naar de studio, want die bal is er niet en er is een bestuurbehandeling. Um, het einde van de eerste helft kan ik dus niet bijna, maar straks, tweede helft, ben ik weer terug voor u bij AFC. Oké, okay, dankjewel, Job voor dit moment. Oh, wat een mooie plaat komt er nu aan. En, en niet voor Jan, niets. mij En niet voor niets. Oh, Oké. Okay. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im stehen Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen, was ich noch zu sagen hätte, dauert ein. En dan heb je dat weer al, dan zit je lekker in Lauro en Hardy? He, biertje erbij, heerlijk En in één keer wordt deze plaat erin gegooid Hoogste Duits Hoogste Duits, weg ja. bij ze allemaal Ja, leuk is dat Meen. Ron Brouwer met, met uh, Reinhard Mai En goeden vrienden. Ja, want uh, we hebben het even uh, gehad over Even snel terug nog naar de twintigste, toernooi in de Oomstee Het uh, toernooi. daar hebben we het over gehad Maar nu gaan we dus naar Lauw en Hardy Met de bijpassende muziek van Reinhard Mai Ron, welkom in de, de studio Goedemiddag Wat heb jij met biljarten? Uh, dat is een goede vraag. Nou, er staat geen biljart bij mij in de zaak. Nee, maar wel af en toe zo'n raceauto. Dat kan er ook Absoluut. allemaal wel in. Ja, precies. En, uh, maar... Er staat af en toe een barbecue buiten de deur. Ja, en, uh... Maar een biljart heb ik daar niet gezien. Nee, maar dat gaat wel gebeuren. Oké. Okay. Ja. Een Want... unieke gebeurtenis in Lauw Wat, wat, uh, ja, allereerst, hoe heb je... Nou, laten we beginnen met, uh, waarom een biljart bij jou in de zaak? Ja, waarom niet, hè? Ja, dat is ook weer een goede vraag. <laughs> ik wilde weer eens wat anders doen... Uh... Oké. Okay. En ja. uh, hoe, hoe, op een gegeven moment dacht je van nou, ik wil er een keer een biljart in hebben. Ja, of... ik, ik, ik ben zelf gek op biljarten en ik heb vroeger ook een zaak gehad met een biljart erin. Ja. En uh, ja, ik mis dat wel een klein beetje. En ik denk, laat ik het voor een weekje een biljart huren en laat ik eens een toernooitje organiseren bij mij in de zaak. Oké, okay. Ja, Lau en Hardy is een bedrijf met vele gezichten. Uh, absoluut. Ja. Ik heb van de week trouwens even op jouw website gekeken, maar er zit een keurig promotiefilmpje staat daarop. Ja, dat staat goed, hè? Hartstikke ja. leuk. Ja. Echt uh, heel verrassend, heel fris. Dus luisteraars www.lauroenhardie.nl Oké, okay, dat was even een tussendoortje. Terug naar het biljarten. Uh, je kwam met een biljart in gesprek of zo, of had je zelf het idee... Nou, er komt af en toe wat biljarters bij mij aan de bar zitten. Ja. En, uh, die zitten die uitgebiljart zijn. Die zijn uitgebiljart en die komen bij <laughs> mij nog even nastoten, na, na zeg maar. Ja. <laughs> en uh, nou, zo zijn we een beetje op het idee gekomen. Samen met Louis ben ik op het idee gekomen om een biljart te huren voor een week. En om iets leuks te organiseren. Oké, okay. uh, je hebt dus een week. Dus wat ga, ga je een week lang biljarten daar? Nou, de hoofdmoot is eigenlijk een, een 15 over rood koppeltoernooi. En dat gebeurt in het weekend. Ja. En dat is 1 uh, tot en met 3 april. Pakt u even uw pen en papier biljart als onder u. Want uh, dit wordt te schrijven geblazen. Nogmaals. Dat is een 15-over-rood toernooi. Ja. En dat is een koppel toernooi, Dus je speelt met 2 tegen 2. Maar dat gaat Louise straks nog wel even uitleggen. Ja. En dat is vrijdag, zaterdag en zondag. 1, 2 en 3 april. Ja. Dus dat is eigenlijk het hoofdtoernooi uh, wat we gaan organiseren. Dat, dat was dus eigenlijk het eerste idee wat je ja, had. Ja. En, toen, en toen dacht <laughs> en toen ik, nou ik later, heb, ik heb dat baljart, heb, heb ik nog meer dagen staan. Dus wat zal ik met die andere dagen doen? Okay. We kennen wel een beetje, een beetje dom staan biljarten daar. Hoor. Wat Louis zijn hele leven al gedaan heeft. Ja. Maar we gaan er wat anders mee doen natuurlijk. Okay. Dus ik heb 28 maart, heb ik de, dat is de eerste dag dat het biljart staat. Heb ik een training uh, op het programma staan en een... Uh, een gigantische spectaculaire demonstratie van Louis van der Meij. Dat hebben we de maandag. De dinsdag hebben we biljarten. <laughs> glowing balls in the dark. Uh, met uh, rookmachines en flitslichten. En uh, gezellige muziek. Van de jaren mm -hmm. 70. Is dat hetzelfde als in een donker bolen ja, bijvoorbeeld? Dat precies. je dus al het licht uitgaat. Ja, en ja, dan ja. Uh, met verlichte ballen. weet je dat, ja? dat je toch wel best een, een, een afleiding hebt. Uh, steeds o moeilijker om je balletje... O hoe laat was het toen dat idee ontstond? Uh, ja, toen had ik wel een uh, biertje of wat uh, Toen had je een goede nachtvorm al gehoord. <laughs> wat ook heel erg leuk is op woensdag, en daar hoop ik uh, echt uh, een hoop deelnemers uh, voor te krijgen, dat is de Ladies night biljart. Dus dan hebben we een uh, klein uh, toernooitje voor, uh, voor alleen dames. dresscode Hoge hakken. <laughs> Korte ja, rokjes. Klopt. Nee, elke, elke, elke, elke dame is natuurlijk welkom. En we willen een gezellige damesavond van maken. Met, lekker, met een prosecco erbij, lekkere hapjes. Ja. En, uh, ja, en biljarten natuurlijk. Want dat kunnen ze best, door die dames. Oké. Okay. Ja. En dan hebben we de donderdag natuurlijk, 31 maart. Want ja, dat is best lang hoor, een week. Dan we, gaan we een avondje kurken. Dat is een beetje een dobbelspelletje met biljarten. Dus we leggen er drie dobbelstenen op een kurk. Ja. Dat gaat Louis ook nog een keertje uitleggen, denk ik. He, ja, oké. Okay. Ook erg leuk kun je ook allemaal voor opgeven. Je kunt ook gewoon langskomen en gewoon meedoen. Uh, even kijken hoor. En dan uh, na dat toernooi, 1 tot en met 3 april. Dat is die 15 over rood uh, koppeltoernooi. Zitten we nog met de maandag 4 april. En dan uh, willen we, wil ik een, uh, ja, iets origineels gaan doen. Uh, een barkeeperstoernooi. Ik wil alle barkeepers uitnodigen om, uh, om mee te doen op maandagavond uh, 4 april. Om uh, tegen elkaar te strijden. Voor de grote barkeepersbokaal. Ook uh, gepensioneerde barkeepers mogen we ook mee? Ook doen. gepensioneerde barkeepers. Oké. Okay. Zoals jij. <laughs> <alweer>. <laughs> jij bent van harte welkom. Oké. Okay. En dan dinsdag uh, is de laatste dag. En dan, uh, dan hebben we de naastoot. Dan gaan we gewoon gezellig. Ja, dat is het, de, naastoot, de naastoot. naastoot. Heerlijk. Helemaal goed. En dan is hij woensdag uh, is weg. Ja, dus okay. uh, dan gaan we treuren. Geweldig. Wat een, hele, wat een week, week biljarten. Ja, helemaal het het goed. Het is helemaal vol. Dus. Leuk. Goed, gaan we even naar... Jij, jij zorgt er ook een beetje voor de omlijsting. Ik bedoel, daarbij is het bekend. Het is een ja, café en, en ja, een het, het, wordt, het wordt natuurlijk weer een uh, uniek gebeuren. En uh, ja, tijdens alle dagen wel lekkere hapjes in, uh, en eten. Ook in het weekend natuurlijk, want het zijn lange dagen. En dan uh, zorg ik voor een heerlijke een hap uh, voor de biljarters. En oh. toeschouwers ook trouwens, hè. Die zijn van harte welkom. Ja, nee, gezellig. Leuke avond. ja. En nou, mocht je bij de ook nog muziek tekort komen... dan moeten we het na de, na de uitzending nog even over hebben. Oké, okay. goed. Ga ja, ik helemaal goed. Ja, gaan we zo dadelijk naar Louis. Even alvast een beetje warm lopen voor de disco-buljard. Dat doen we met het volgende plaatje. Was het ook weer, uh, Ron, uh, die uh, disco uh, biljart? Nou, ik zal het al even vertellen. Ja, ja hij is er stil hey, daar van. Daar was hij weer. Daar uh, was hij weer. Hij is stil van. Hé, hey Louis. Hé, hey, hey, Louis. Ik ben er weer. Ik ben er weer. Ik, er weer. <laughs> ik ga het nog eventjes uh, kort samenvatten. Want het is natuurlijk een uh, anderhalve week biljart. Hè, en ja, en, is, en de regels even. Van en de regels. Ik zal het even kort doen. We gaan maandag 28 maart. S morgens wordt het biljart geplaatst. Nou, dat is natuurlijk fantastisch uh, bij uh, Lauw Hardy. Dan gaan we vanaf 4 uur kunnen mensen komen trainen. Ik ben ja. er ook om 4 uur. Ik ga mensen uh, die echt niet kunnen biljarten, ga ik uh, de kneepjes uitleggen. Dat ze toch een, uh, een stok van hun vasthouden en een beetje leuk kunnen biljarten. En die avond, dan gaan we, als, ik denk dat het toch wel een gauw mannetje of 20-30 zal zijn die avond om te trainen. heb ik ook een, uh, een demo. Die, die doe ik zelf niet hoor, want uh, ik ben uh, wel een goede biljarter. Maar ik heb daar uh, een uh, surprise act voor. Er komt een hele goede biljart en die gaat uh, een paar uh, kunstoten laten zien. En dat is heel leuk voor de eerste avond. Dinsdag 29 maart, disco discobiljarten. Dus op dinsdag is het disco Nee, vieven. En uh, met lekkere gezellige muziek, hapje, drankje. En uh, nou, dan gaan we gewoon uh, in het donker, in de schemering gaan we biljarten. Dus okay. ik hoop dat je nog extra laken besteld hebt. Want je weet het nooit natuurlijk. En Glowing Balls. Hè? Ja. Woensdag 30 maart, voor de, speciaal voor de dames. Want dat wordt echt heel leuk. Dan gaan we vlotbruggen. Nou, dat is, uh, ik weet niet of jullie weten wat dat is. Nee, vlotbruggen is een heel, de groot, luisteraar is ook niet, denk ik. heel groot bord wat op een biljart gelegd wordt. Daar zitten allemaal cijfers op. Vakjes. Van 1 tot en met 30, zeg maar. Nou, die dames gaan vijf keer stoten. Wie het hoogste aantal punten gescoord heeft, die wint een leuke prijs. Dat oh. is een avond met mij en met Ron. Nou, dat wordt wat. En tijdens het ladies gaan we nog wat andere leuke dingetjes doen. Want niet alleen vlotbruggen, maar dat zijn nog verrassingen. Donderdag 31 maart. Dat is eigenlijk voor de gokkers onder ons. Dat is het dobbel uh, kurk toernooi. Daar komen, er komt een, uh, drie ballen gewoon in het spel. Een kurkje met drie dobbelstenen erop. En dan speel je dat je 200 punten moet gaan halen met je dobbelsteentjes. Een karambol telt ook. Dat is heel leuk. Daar gaan we ook een, een leuke prijs aan. Iedereen moet daar namelijk 5 euro voor inleggen. En de winnaar van die avond pakt die prijs. Dus het kan best een leuke 100 euro zijn. Ja. Nou, die is wel te besteden natuurlijk aan de bar. Voor die krijg je niet mee naar <laughs> <je> huis. <truim> ja. voor, voor de voor euro voor op, ja. op slot. Je mag je eigen 5 euro houden. De rest besteed je gewoon dus, uh, aan de bar. Doe Goed. Zo het, ja, het. <truim> Zeker. En dan krijgen we het weekend. Het 15 over rood koppelternooi. Het eerste Lalenharde koppelternooi. Van 1 tot en met 3 april. Het is geen 1 april grap. Dat is een koppeltoernooi dat je met twee spelers... Ook op sterkte wordt dat ingedeeld. Een goede en een zwakkere biljorter. Nou, dat gaan waarschijnlijk twee, pool, twee poolavonden worden. En de twee of de drie beste pools, uh, koppels gaan door naar de zondag. En zondag is het een afvalsysteem. Halve finale, kwart finale, halve finale, finale. Met daarna een heerlijke hap... Nou, als je tegen Ron zegt, maak ja, eens een heel oh, klaar, klaar, Dan is het helemaal fantastisch. Nou, begrijp ik waar er zoveel huizen in Zandvoort te koop staat. Er is niet meer thuis. Nee. <laughs> Zal dat het zijn? Ja, dat, is okay. het. dat is het. En dan nog twee dingen. Maandag 4 april, ludiek biljart. Barkeeper -tornooi. Nou, ja. dat is fantastisch. Al die barkeepers zijn toch meestal op maandag. Hè, zijn ze nou even lekker nog nadrinken. En dan leuk een balletje stoten. Nou, dat wordt ook wel een leuk toernooi. Wat we het gaan doen, dat weten we nog niet. Maar dat zien we op die dag wel. En dan dinsdag de nastoot. Ja, nou, Dat is uh, duidelijk. Dat is fantastisch. En uh, ja, het is natuurlijk uniek. Dit wordt eerst in Zandvoort. Ja, geweldig initiatief. Een, uh, een week biljarten is. Toen, toen je dat programma eindelijk met Ron op papier had. Hoe laat was het toen? Nou, dat was uh, 11, half 12 volgens mij. Ja. Ja, dat is een herhaling van ik weet wel dat ik die week, ik heb die week vrij ja, heel... dus ik heb een week vrijgenomen om uh, Ronde mee te ondersteunen. Dus uh, nou, we gaan gewoon een hele gezellige week maken. Jongens, geweldig initiatief. Ik verheug me op die Ladies Night. Ik ook. Al die futon-tasjes en al die hakken. Briljant. Mogen wij ook komen op de ladies' site dan? Ja, Jullie zijn welkom. Jullie kunnen ook gewoon aan het toernooi meedoen. Het is toch gewoon heel leuk. Ja, maar ladies' site ik... wordt een beetje lastig. Nee, maar nou ja, goed. <lacht> bij Niet haar. bij de ladies, maar uh, kijk, ik denk gewoon aan het weekendtoernooi Of misschien wel uh, het barkeepertoernooi. Nou ja, daar kunnen jullie zeker aan meedoen. En kom, Ik zou zeker, kom eens een keer een je even binnenstappen. Ja, zeker weten. Alles na te lezen op uh, Ja. Staat er allemaal al op? Nog niet, maar dat gaat morgen gebeuren. Oké, okay, dus vanaf morgen kan u alles teruglezen en alle data noteren in uw agenda. Geweldig initiatief jongens. En voor de dames van Ladies Night alvast het volgende nummer. Uh, oh, oh je ja, ja, beetje bij uh, de les, oh. want de tijd nee, vliegt, jongen. Nee, maar jij wil deze hebben. Oké, okay, ik had ja. ook een toepasselijke plaat, Maar goed, we draaien deze okay. voor de ladies. Voor de ladies. Echte liefde van uh, Martin Moreno. Oh. oh, die is van goze Vrouwen, hè? Goed zo, ja, heel goed. Goed ja heel, zo. Goed, heel goed. Nou, we gaan lekker genieten. Jij zit in de kaart Uh, oh, wat kan die machine! Geweldig, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.